11 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. De Europese Unie gaat de komende dagen zijn relatie met Egypte heroverwegen. Dat staat in een verklaring van EU-president Van Rompuy en voorzitter Barroso van de Europese Commissie.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 Dit jaar zijn in grote delen van Nederland veel minder eikenprocessierupsen gezien dan de afgelopen jaren. Alleen in Drenthe zijn er juist veel meer, zegt het kenniscentrum Eikenprocessierups. Er zijn aanwijzingen dat veel nesten dit jaar onder de grond zijn gebouwd vanwege de hitte. En daardoor worden ze niet opgemerkt. Ook is het mogelijk dat er door het koude voorjaar minder rupsen zijn. De brandharen van de eikenprocessierups kunnen bij mensen huiduitslag en jeuk veroorzaken. De thaise politie heeft in het noorden van het land bijna een miljoen methamphetaminepillen onderschept, ter waarde van zo'n 4,5 miljoen euro. De politie had een tip gekregen over het drugstransport en had controleposten ingericht. Bij een van die wegblokkades in de provincie Chiang Mai werden de pillen gevonden. Een deel van de pillen, die ook wel crystal meth worden genoemd, zat verstopt onder het dak van een pick-up. De politie heeft drie mannen en een vrouw gearresteerd. Het grensgebied van Thailand, Burma en Laos staat bekend om zijn drugsmokkel. Het weer, een buiengebied, trekt over het land. Vanuit het zuidwesten klaart het geleidelijk op en breekt de zon af en toe door. Maximaal vanmiddag rond 20 graden. Morgen is het ook koel cool en wisselvallig. Vanaf dinsdag blijft het droog en is het vrij zonnig. Dit was het NOS-journaal. Heb jij de afgelopen tijd DigiD gebruikt? Ja of nee?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 Morgen weer bureausport. Waarin wordt uitgezocht of oud Feyenoord-spits Michael Biku echt de eerste was die zijn shirt uittrok na een doelpunt. Hebben we iedere dag een column van Joep van den Dek en beoefenen we samen een sport. Ditmaal BMX. Centraal in deze reeks de bureausport quiz. Met morgen de strijd tussen de zwemmers en de zeilers. Bureausport, morgen bij de Vara, half acht, Nederland 3. Dit is Radio 1.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 Matthijs Matthijs Deen. Ja, welkom terug bij OVT. Zometeen het voorlaatste deel uit de serie Russische Aarde... Hollandse Dromen van scheidend collega Hans Olink. Vandaag gaat het over George Blake, de half-Nederlandse meesterspion... die zowel voor de Britse geheime dienst werkte als voor de KGB. We zenden twee delen uit, dus vandaag het eerste deel. Voordat het zover is, in onze serie over de geschiedenis van sportkleinoden, een opmerkelijke aflevering. Want vandaag buigen Michal Citroen en Nelly Koman zich over de geschiedenis van het sportbroekje. Dan Nelly, vieren Koman. In het begin van mijn sportcarrière kan ik me herinneren dat we van die fladderbroekjes hadden.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 Ja, nou, ik weet niet even mee te vertellen, want ik zie zoveel mensen binnenkort in leven. In gezelschap van Jan Blankers en van de andere leden van de Dames Athletiek gaat het nu naar de douane, die onder deze bijzondere omstandigheden gelukkig zeer soepel is. Maar dienst is dienst. En wie goud wil invoeren, moet het eerst aangeven.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 In 1950 werd hij, werkzaam voor de Britse geheime dienst in Siel... gevangen genomen door de communistische Noord-Koreanen. In gevangenschap biedt hij dan zijn diensten aan... de Russische geheime dienst KGB aan. In 1953 wordt hij vrijgelaten... bleek wordt door de Britse geheime dienst eerst in Wenen... en dan in Berlijn gestationeerd... van waar hij waardevolle informatie aan de KGB doorgeeft... In 1961 wordt hij door de Britten gearresteerd... en tot 42 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Luistert u naar een documentaire van Hans Olink, presentatie Astrid Nauta. Zijn naam is synoniem met de Koude Oorlog... Met Wenen, met Berlijn, met Korea tijdens de jaren 50. Met spionage en verraad. Met spanning en avontuur. George Blake. Als Blake na drie jaar gevangenschap in Noord-Korea en Engeland terugkeert... krijgt hij een speciale taak. De Britse geheime dienst heeft de grootste moeite spionnen te werven. Daarom worden technische middelen ontwikkeld... om aan informatie over de Sovjets te komen... zoals het afluisteren van telefoongesprekken. Het was begonnen in Wenen in Oostenrijk. Mm -hmm. Oostenrijk en Wenen waren toen bezet... door uh, de vier machten, mm -hmm. maar niet zoals Duitsland, als in Duitsland... in verschillende zones, maar ze waren allemaal door elkaar. En vooral de stad Wenen werd, bezocht, werd uh, be bezet door de vier machten samen. En dus die <coughs> Sovjet telefoonlijnen die liepen bijvoorbeeld langs een post... van de Engelse militaire politie. Of, en... Toen hebben die het hoofd van de dienst in, in Wenen... een man die heette Pieter Lund, dat een hele goede inlichtingofficier... die is toen eerst op het idee gekomen om een, en, nadat hij die telefoonlijnen en kabels uh, bestudeerd had... hoe die liepen door mensen die, die uh, contacten die hij die had in de Weense telefoondienst... Uh, heeft hij uh, gemerkt dat men vanuit bijvoorbeeld een Engelse militaire politiepost... maar een hele uh, korte tunnel van een paar meter hoefde te graven... om tot een, uh, uh, een, een Sovjet-kabel te komen. En kon dan die, en, uh, van daaruit die, die, die, die telefoongesprekken afluisteren. Nou, en ik werd benoemd tot... Uh, omdat ik dan ook Russisch kende... Uh, werd ik benoemd tot uh, adjunct, hoofd van die van dat bureau, van die afdeling in Londen... die die uh, kabels, uh, die, die die telefoongesprekken bewerkt. Mm -hmm. Dus ik kon al, vanaf het begin van mijn contact met de Sovjetdienst... kon ik al die punten aanwijzen waar de kabels uh, aange, aangesloten werden, aangetast werden. Uh, ik kon al een kopie geven van die uh, maandelijkse... Uh, bulletins die, die, waar dat materiaal in bewerkt was. En uh, dus al heel gauw begrepen ze dat uh, de diensten die ik aangeboden had... Uh, serieus. Dat het serieus was en dat dat niet in opdracht was van de Engelse dienst. Ja. De situatie verandert als Oostenrijk onafhankelijk wordt... en de bezettingstroepen worden teruggetrokken. De inlichtingenoperaties in Wenen worden stopgezet. En de Britse agent Peter Lang wordt overgeplaatst naar Berlijn. Het eerste was die deed. was om naar mogelijkheden uit te zien. voor het. Uh, aantappen van kabels. in. Uh, in Berlijn. Dan ja. uh, moet u begrijpen dat Berlijn was. in die tijd, dat was in de 50, 50 jaren. was nog niet. Uh, verdeeld door de muur. Mm. Het was wel verdeeld in, in sectoren, de Russische en zo... maar niet door de muur. Uh, en toen, natuurlijk door het analyseren van de telefoonlijnverbindingen... in Berlijn in de, door, de Engel, door de Berlijnse telefoondienst... en de ingenieurs die hij die voor geworven had... Uh, zag hij dat, dat er uh, een, een telef drie telefoonkabels liepen... Op een afstand van ongeveer 150 meter van de Amerikaanse sectorgrens in Berlijn, in de door Oost-Duits gebied. En uh, hij wist ook dat die kabels uh, in beslag genomen waren door de Russische of Sovjet-troepen, uh, door het Sovjet-leger. Dus uh, toen begreep hij dat als hij die kabels aan kon tappen, dat dat. Uh, een hele interessante operatie zou zijn. Vooral uh, op grond van wat hij al wist... hoeveel uh, werkelijke, belangrijke en uh, uh, ware die uh, je kon krijgen... door die operaties van telefoon. Aftappen, daar is het goede woord. Aftappen, ja. Mm. En maar daar ik natuurlijk in die, in, dat, uh, in die afdeling werkte waar die operaties uh, uh, bewerkt werden, wist ik van meet af aan van dat plan om die tunnel te, te, te, te graven. En er was een, uh, een uh, vergadering van uh, hoge officieren van de CIA die naar Londen zijn gekomen... om de, de, dat plan in details te bespreken... en hoe eh, het gedaan zou worden... en hoe de tunnel gegraven zou worden... en de tap gemaakt... en hoe eh, dat, al dat materiaal bewerkt zou worden. Want dat eh, had heel veel... Dat, dat, dat verde een hele grote eh, personeelsvergroting. En dat, dat zou dan half Amerikaans, half eh, Engels zijn. En enfin, dat hele plan... Dat werd daar besproken en dat kon ik toen uh, mijn Sovjet contactpersoon spoedig overhandigen. Dus de Sovjets die wisten van uh, dat plan om die tunnel te bouwen voordat de eerste spade in de grond gezet werd. Die sprongen een gat in de lucht naar deze informatie. Ja, die, die, want, maar die wisten ook al hoe, wat waardevolle inlichtingen kon uh, krijgen. door die door die uh, telefoonverbindingen. Uh, uh, en uh, die, die waren dus uh, erg beducht. Maar die besloten, en dat is natuurlijk heel interessant... die besloten niets te doen. Het gewoon door te laten gaan. Want ze wilden niets doen dat mijn positie in gevaar kon brengen. Mm -hmm. Want ze dachten, en dat had ook werk zo kunnen zijn... dat als zij op de een of andere manier... Uh, we zouden blijk zouden ge geven van het feit dat ze daarvan afwisten. Dan zou onmiddellijk, uh, zouden onmiddellijk de Amerikanen en de Engelsen gaan zoeken hoe dat mogelijk was. Door bijvoorbeeld als, als ze minder belangrijke berichten. Zouden nou, dat, dat, afgezien daarvan. Maar ze hadden dat, die, die operatie van begin af aan kunnen stoppen. Door blijk te geven dat ze er vanaf wisten. Door er, open, door, door er een zaak van te maken? Ja, hè? door er een zaak van te maken. Of door maatregelen te treffen. Of door die kabels af te, af te snijden. En, en, en eh, anders te verleggen. Dat hadden ze makkelijk kunnen doen. Maar dat wilden ze niet doen. Dat was ter bescherming van u. Ter bescherming van, u, van mij. Dus ze zijn tot erg grote uh, lengte gegaan omdat. Uh, uh, zeker te maken dat ik niet in gevaar kon komen. Dus die tunnel die werd gegraven, die uh, tappen werden aangelegd... dat werd gedaan door de Engelse weer, want die hadden er grote ervaring in. En dat radarstation werd gebouwd en alles. En die tunnel uh, die heeft 11 uh, elf elf en een halve maand gewerkt. Dat daar die... die, die uh, die uh, gesprekken afgeluisterd werden. Uh, en dat was een enorme hoeveelheid uh, van gesprekken. Om, en om al die gesprekken te verwerken... dat zou tien jaren geduurd hebben. Uh, zo, zoveel gesprekken waren er. Maar die werd, dat werd natuurlijk allemaal voorgesorteerd... zodat ze uh, de belangrijkste lijnen het eerste beluisterden. En zo. Maar ja... 11 maanden En toen wachten de Russen op, of de Sovjets op een ogenblik... dat ze niet alleen een einde wilden brengen, maken aan die, aan die operatie... maar die ook wilden uitbuiten van een, vanuit een politiek standpunt. En zeggen ze, kijk eens wat ze doen. Ze zijn helemaal onder de grond, onder onze sector doorgedrongen. En luisteren onze, onze gesprekken af. Dat is een agressieve daad, enzovoort, enzovoort. Nou, toen, wachtte, toen waren daar dan de gebeurtenissen in Hongarije en zo. en in, in, in het Midden-Oosten. en toen hebben ze dan besloten dat dat zou de tijd zijn. om het te doen, om, om die tunnel zo, zogenaamd te ontdekken. En dat hebben ze ook, moet ik zeggen. heel uh, kunstig gedaan, omdat uh, daar was weer het gevaar dat de, de Engelsen en de Amerikanen zouden. Uh, achterdocht krijgen. Hoe zijn ze daar nu achter gekomen? En toen hebben ze gewacht op een ogenblik... dat er een paar dagen hele zware regenval was. En toen zijn ze zogenaamd gaan zoeken naar een fout in de kabel... die door verzakking door het regenwater uh, tot stand was gekomen. En toen hebben ze dan zogenaamd die, die, die, die, die aftapping ontdekt... en die tunnel ontdekt. En dat hebben ze zo, zoals ik zeg, kunstig gedaan... dat... Daarna is een, een, een commissie ingesteld om na te gaan... wat nu de oorzaken waren van de ontdekking door de Russen van die tunnel. En die zijn tot de uh, conclusie gekomen dat dat inderdaad uh, het gevolg was... van die zware regenval in die tijd. Dus toen, was ik, uh, toen kon ik nog daarna rustig verder doorwerken. de tunnelaffaire was afgerond, was Blake zelf al overgeplaatst naar Berlijn. Vijf jaar lang, tot 1959, geeft hij een schat aan inlichtingen door aan de KGB. Maar ondertussen werkte hij ook voor de Britse geheime dienst. Mijn hoofdtaak was om, uh, om uh, Sovjet-medewerkers te werven die in, uh, in Berlijn werkte voor de Sovjet-dienst. Of voor de Sovjet in het algemeen. En dat was natuurlijk erg moeilijk. Uh, maar daar hebben de, de, de Russen me natuurlijk mee een beetje mee geholpen... doordat ze me iemand toegespeeld hebben... die als het ware door mij geworven was... Uh, en die mij inlichtingen gaf. Een, een, een Rus, een vrij hooggeplaatste Rus in, in Oost-Berlijn. En dat was natuurlijk... een een, hoe zeg je dat, een, een pluimpje uh, in mijn pet, begrijp je? Maar die, die gaf niet zulke belangrijke informatie door. Nee, die gaf, maar die gaf toch ook wel goede informatie. Ja, die gaf ook wel goede informatie. Om het niet al te erg op te laten vallen. Ja, dat het, niet, dat het niet zou opvallen, natuurlijk. Dus, uh, nou, En toen ben ik uh, overgeplaatst naar, weer naar Londen... En toen was de toestand een beetje veranderd na Khrushchev. En toen was er meer verbinding tussen het Westen en Rusland. Toen kwamen er meer delegaties uh, en handelsvertegenwoordigers... Uh, naar, uh, naar Engeland, artiesten. Uh, en toen uh, werd ik daar in een afdeling, uh, werkte ik daar in een afdeling... die ermee uh, belast was te proberen... Die Russische of Sovjet-bezoekers. die. Uh, voor hun dienst naar Engeland kwamen. om die proberen te werven. En daar was, dat was mijn hoofdtaak in, in Londen. Wat, wat zijn nou de belangrijkste dingen. die u doorgegeven heeft aan de, aan de kamer? Nou, ik denk de belangrijkste. dat zijn natuurlijk. En die operaties, die telefoonoperaties. Van de tunnel? Van de tunnel en de, in Wenen. En natuurlijk. de hele opbouw van de dienst. U wel? De hele opbouw, hoe die dienst georganiseerd was. Welke afdelingen, waar die zich mee bezighielden. Uh, uh, en vooral de contra. Uh, ja, ja, ja. En de, dat, dat, was, dat was eigenlijk het belangrijke. En, en uh, de medewerkers, waar, waar die hun stations hadden enzovoort. Uh, dus dat was natuurlijk wel heel belangrijk. <tied> George Blake heeft inmiddels genoeg van zijn werk in Londen. Hij wil naar het Midden-Oosten. En na beraad met de KGB lukt het hem naar een Libanon te worden uitgezonden om Arabisch te leren. Daar had de Engelse, het Engelse ministerie van Buitenlandse Zaken in de nabijheid van Beirut, in de bergen. Die had daar een school voor Engelse diplomaten. En daar waren ook mensen van de Shell en van Philips en zo die daar Arabisch konden leren. En uh, daar ben ik toen naartoe gestuurd. Uh, en daar, toen was ik... Nu moet ik nog zeggen, dat heb je iets wat ik nog niet verteld heb. Uh, dat ik inmiddels getrouwd was. Ik ben in, in 1954 getrouwd. En had toen twee kinderen. Twee jongens. En natuurlijk... Uh, eigenlijk had ik niet moeten trouwen in mijn positie. Had ik helemaal niet moeten trouwen. En, de, en ook geen kinderen moeten hebben. Maar nou, is het, gaat het zo vaak in het leven. Ik heb mijn vrouw ontmoet, ze was een secretaresse in de dienst bij ons. Ik kende haar goed. En toen uh, zijn we verliefd geworden. En in ieder geval, zoals het gaat in het leven... Uh, was er eigenlijk geen reden, uiterlijk in ieder geval... waarom ik niet met haar trouwen zou... Maar de werkelijke reden waarom ik niet met de trouwen zou, kon ik er niet vertellen. Want dan had ik er van een hand langs ervan gemaakt. En uh, dat, ik weet ook niet hoe ze daarop gereageerd he, kon, zou hebben. Dus ik, dat kon ik niet doen. Aan de andere kant, die, die, die, die, die verbinding afbreken zonder een goede reden, want die was er niet, kon ik ook niet doen. En toen heb ik uh, maar de weg gekozen van... nou ja, misschien loopt het allemaal wel goed af... en we zullen wel zien hoe het gaat... en, en misschien kan ik er later... door uh, erover overbrengen uh, aan dezelfde kant te staan als, i als ik. Hoewel dat natuurlijk achteraf onmogelijk zou zijn geweest... omdat zij iemand uit een zeer conservatief uh, huis, uh, te huis kwam... En, uh, achtergrond kwam en helemaal niet uh, niets links of communistisch uh, gezind was. Dus dat had niet gegaan. Maar in ieder geval uh, heb ik dat toen gedacht en toen zijn we dus getrouwd. Wat ik zeg, wat ik nooit had moeten doen. En dat is eigenlijk mijn grote schuld tegenover haar en tegenover de kinderen. Nou ja, en toen we dan getrouwd waren... Toen was er ook geen goede reden waarom we geen kinderen zouden hebben. Niet waar, daar kon ik dan ook niet zeggen. Ja, we, we, we kunnen geen kinderen hebben. Dus toen kregen we kinderen. één zoontje en toen een tweede zoontje. En toen eh, zijn we dan naar... Eh, dus ze was met mij in Berlijn. En toen naar, uh, zijn we naar Beirut gegaan. Uh, en daar verwachten ze een derde kind. Nou, en toen in Beirut... Uh, werd ik, eh, volgde ik die Arabische cursus. En dat was heel interessant. En we leefden daar erg aangenaam in de bergen. Ja. Het is daar prachtig weer, een mooie uitzicht over de zee. En, en het was gewoon ideaal. En eh, de kinderen hadden het daar naar gezien. En het was een interessante groep mensen. Er waren ook Nederlanders van de Shell. En eh, dat ging zo door tot in het voorjaar van 19... dus ik was daar aangekomen in 1960, in de herfst. En dat ging door tot de lente van 1961. En toen kreeg ik ineens een oproep om terug naar Engeland te gaan. En dat, daar schrikte ik een beetje van, want ik vond het een beetje vreemd. Die cursus die was bijna af, het dus was nog een maand waarom ik toen ineens naar Engeland terug moest, waarom ze me terugriepen... Omdat de dus keuze nog net niet afgelopen was? Die was had. nog niet afgelopen, die duurde, zou nog een maand duren. En omdat, maar er waren dan gebeurtenissen in de Congo en zo... en misschien werden dan mensen verzet en misschien hadden ze me nodig voor iets anders. Enfin, ik wist het niet, maar ik was een beetje verdacht. En toen heb ik dan contact opgenomen met mijn Russisch contactman in Beirut. Dat was toen een andere man natuurlijk... En toen heb ik aan Moskou laten vragen hoe, wat ze dachten. En of zij dachten dat de reden waren tot uh, achterdocht. Uh, en toen kwam het antwoord terug dat uh, alles in orde was voor de viruïsten. En dat ik rustig kon gaan. Ja. Nou goed, en toen ben ik gegaan. En toen ben ik naar, naar uh, met, met, met, met Pasen En toen ben ik uh, uh, terug naar Londen gegaan. En toen werd ik de volgende dag... Uh, en ik had makkelijk naar Damascus kunnen gaan... want het was maar een uur rijden met de auto. En ik had mijn paspoort, ik had mijn visa. Maar natuurlijk, als ik dat gedaan had... dan had ik alles, alles aan mijn vrouw moeten vertellen. Mm -hmm. En dat was natuurlijk iets waar ik erg tegen op zag. Mm -hmm. En daar ik niet zeker was. Ja. En daar de, de, de Russische dienst ook gezegd had... dat, dat zij geen redenen zagen... tot Achterdocht Heb ik mijn eigen achterdocht overwonnen... en was ik eigenlijk blij dat ik dat doen kan, kon... en niet die beslissing moest nemen uh, om mijn vrouw uh, in te lichten... en, en uh, of ze moest me verlaten of ze moest met me meegaan. En dat zou natuurlijk allemaal vreselijk geweest zijn. Maar goed, dus dat hoefde niet. Dat dacht ik dat dat niet hoefde, omdat ik natuurlijk niet zeker wist. En toen ben ik dus naar Londen gegaan... En toen werd ik daar uh, uh, ontmoet. En toen uh, uh, waren daar in een kamer in, de, de, in een huis... dat van, aan de dienst behoorde. Ben ik daar uh, door drie collega's uh, ondervraagd. Die begonnen met... Uh, ze wilden wat weten over wat er in Berlijn gebeurd was. Over enkele zaken waar ik bij betrokken was. Even langzamerhand... Want de een op het ander komend begonnen ze me te beschuldigen van het feit dat ik, uh, aan de Sovjet dienst, uh, dat ik voor de Sovjets werkte. En dat heb ik ontkend. En dat is uh, drie dagen lang zo doorgegaan. Wij weten dat je voor de Sovjets werkt. Nee, dat, weet, dat is niet waar. En zo on. En dat was de hele tijd hetzelfde, eigenlijk niet waar... Uh, en daar kwam het tenslotte op neer. En toen hebben ze. Maar ik voelde aan de vragen en aan hun houding dat zij er zeker van waren. Dat het niet alleen maar verdacht, dat ze niet alleen maar ervan verdachten, maar dat ze zeker ervan waren. Dat voelde ik. En toen hebben ze. Hebben ze opeens hebben ze, zijn ze van tactiek veranderd? En toen zeiden ze ineens... Uh, wel, we weten dat je voor de Sovjets uh, gewerkt hebt... maar we kunnen het heel goed begrijpen. Um, uh, want uh, dat, dat is, was je schuld niet. Je bent daar in Korea door die, uh, door die Sovjets uh, gemarteld. En toen hebben ze je gedwongen uh, voor ze te werken. En toen heb je het niet durven zeggen. En dat kunnen we allemaal heel goed begrijpen. En... Die, die, die verandering van toon en die, dat, dat, dat, uh, ik zal maar zeggen, de oorzaak die ze zochten uh, om mij te verontschuldigen als het ware, dat had zo'n effect op mij dat ik zonder eigenlijk bijna na te denken, uh, ineens zei, uh, en dat ging natuurlijk tegen alle regels en alle gezond verstand in, uh, Nee, dat is helemaal niet waar. Uh, die Sovjets hebben mij niet gemarteld. Niemand heeft me gedwongen. Ik heb het zelf aangeboden. Ik heb zelf mijn diensten aangeboden. En nou ja, dat was, stond gelijk met een bekentenis. En toen heb ik ze dan natuurlijk verklaard uh, waarom. Uh, nou, zoals ik het min of meer uh, hier in dit gesprek verklaard heb. En uh, nou ja, toen, toen was het eigenlijk uh, afgelopen... En toen uh, ben ik die avond toch nog naar huis gegaan. Ze lieten me naar huis gaan, naar mijn moeder. Want ze wilde niet dat het bekend werd. Nee. Uh, want ze wisten zelf nog niet goed wat ze doen moesten. En toen zei ze, uh, je moet uh, tegen je moeder zeggen dat je een paar dagen weg moet. En uh, we zullen dan ook zorgen dat je vrouw in, in Lebanon op de hoogte gesteld wordt. Dat je er enige tijd weg bent. En toen de volgende dag, het was net een zaterdag... toen hebben ze me meegenomen met weer die drie vrienden, die drie collega's... die hebben me meegenomen naar een landhuisje. En daar hebben we het weekend doorgebracht... En het zijn gewandelen wandelen en het zou gewoon eigenlijk, het leek om een gewoon weekend. Als Surrealistisch. Het niet, ja, als het niet, als niet die, die, die, die mensen van de van de special branch, die, die politieagenten, daar nou in, in Civiel natuurlijk, in burger, als die niet uh, daar de, de, de wacht hielden. En uh, we woonden daar bij de vrouw en schoonmoeder van een van die, uh, van die, die, die collega's. En daar heb ik smiddags nog pannenkoeken ge, gebakken. Want ik, ben, ik kan heel goed pannenkoeken bakken. <lacht> en toen heb ik daar, heb we, daar hadden we pannenkoeken. En toen hebben we Ja, het was eigenlijk heel, zoals u zegt, uh, surrealistisch. Nou, en toen, de vol, toen zijn we weer terug naar Londen gegaan. En op de maandag ben ik toen... Uh, nou, en toen gedurende dat weekend hebben ze natuurlijk... Uh, besproken en uh, de regering werd natuurlijk ingelicht, de eerste minister, uh, wat ze zouden doen. Want uh, aan de ene kant waren er waren mensen die zeiden, nou laten we het maar uh, in de doofpot stoppen, want uh, we willen niet weer een, uh, een, een schandaal hebben. En uh, de andere die zeiden, nee, dit is te erg en uh, het moet gestraft worden. Dus toen, uh, en terwijl dit dat, dat uitzocht onder elkaar, Euh, waren wij dan in dat landhuisje. En toen, euh, nou, toen hebben ze dan kennelijk besloten... om er een strafzaak van te maken. Hoe reageerde uw moeder? Ja, die... Die, die wist nu wat... wat ja, nu u wist het wel, natuurlijk. En dat was natuurlijk voor haar een hele slag. Maar mijn moeder is een hele... Uh, vrouw, was een, een vrouw met hele grote levenskracht. Heel optimistisch. Uh, en die altijd probeerde van alles het beste te maken. En uh, toen was er die moeilijke toestand met mijn vrouw en de twee kleine kinderen. En mijn vrouw was in verwachting die zou uh, de volgende maand een, een baby krijgen... Dus toen heeft mijn moeder die heeft al haar krachten ingespannen om te helpen. Om het, nou ja, en toen heeft natuurlijk de Engelse dienst die heeft ook geholpen vanzelf... want die was niet geïnteresseerd uh, dat daar dat veel uh, lawaai over gemaakt was. Die, dus, dus die, en, en mijn vrouw was een vroeger een medewerkster van de dienst. Dus die, die hebben toen haar ook geholpen natuurlijk. Uh, en ze, toen zijn ze nog een tijdje in Nederland geweest met kinderen, mijn moeder... Uh, mijn familie in Gelderland. En uh, om ze om om uit de weg te hebben... Dat, van de journalisten en zo, dat, dat allemaal, begrijp je? Uh, <laughs> en uh, nou, toen werd ik begin mei kwam ik voor het gerecht. Dat was de, de, de Lord Chief Justice. Nou, het was eigenlijk geen grote rechtszaak. Want ik, was, ik had bekend, dus er was weinig... En als ik natuurlijk niet bekend had... Dan zou, ik misschien, dan zou het misschien erg moeilijk voor ze geweest zijn... om het te bewijzen voor een rechtbank. Uh, uh, maar nou ja, dit, ik, ik had bekend omdat... Ik weet, het, ik weet niet wat, wat, wat het was dat me dat ineens plotseling deed zeggen. Dat ik, ik, ik wilde niet misschien dat ze dachten dat ik het onder dwang gedaan had... maar dat ik, ik wilde dat ze wisten waarom ik het gedaan had. Wat de Britse geheime dienst bleeks dubbelrol ontdekte, kwam door het adjunct hoofd van de Poolse geheime dienst die was overgelopen naar de Verenigde Staten waar hij uit de school klapte. Intussen zit bleek in het huis van Bewaring. Niet veel later wordt hij veroordeeld tot 42 jaar. Drie keer de maximale straf van 14 jaar. Hoogverraad in Londen, Berlijn en Beirut. Zelf had bleek 14 jaar verwacht. Maar 42 jaar vindt hij zo abstract dat het veel minder indruk maakte. Na het vonnis wordt hij naar de Londense Wormwood Scrubs-gevangenis overgebracht. Ik lag uh, vrij goed. Uh, vrij goed. Ik had dat anders verwacht. Ik dacht dat ik veel tegenstand zou ontmoeten. bij kinderverkrachters is het duidelijk? Ja, dat is het. Daar wil ik nou juist over, over praten dat in de gevangenis, daar heb je uh, verschillende standen. En uh, daar heb je de, ik zou zeggen, de treinrovers... en uh, mensen die, die, die banken beroven en zo... en, en, en grote fraude, uh, gevallen van fraude... Um, zwendelaars en zo, die, die, horen, die behoren tot de hoogste rang. En dan krijg je uh, moordenaars en dan krijg je uh, de gewone dieven... die komen dan een beetje lager en dan moordenaars... en dan helemaal onderaan heb je, zoals u zegt... Uh, uh, mensen die seksuele misdaden hebben begaan. Maar uh, nou was het zo dat zowel vanwege de aard van mijn misdrijf... en vanwege de lengte van mijn... Uh, straf, uh, was ik een, een, een soort van bijzonder geval. En kwam ik automatisch, behoorde ik tot de aristocratie van de, van, van de gevangenis, uh, van de gevangenisgemeenschap. Uh, en dat heeft natuurlijk ook veel geholpen. Uh, Vertel je dan ook over je werk? Zo in nee, nee, dat... over mijn werk niet. Nee, daar heb ik nooit over gesproken. Nee, nee, nee. Geen, geen details van mijn Iedereen werk. wist hoe de volk in de steel zat? De, iedereen wist, dat stond allemaal in de krant. En <laughs> en, dat, was helemaal geen, dat was geen geheim voor niemand, iedereen wist. Maar ik werd zowel van de, door de, mijn medegevangenen en door de gevangenisautoriteiten met een zekere, uh, ja, ik zal niet zeggen. 18 misschien niet, maar toch... Uh, uh, ja, goed behandeld in okay. ieder geval. Maar ik werd natuurlijk erg goed bewaakt. Okay. Want uh, ze waren uh, ervan overtuigd... nou, dat zou iedereen zijn... dat ik zou proberen misschien om te ontsnappen. Of de, de Sovjets zouden misschien iets kunnen ondernemen. Dus ik, van het begin af aan... was ik onder speciale bewaking. Nou, natuurlijk, de eerste tijd is altijd erg moeilijk... Uh, dat, dat kan niet anders, die overgang. Maar uh, ik ben een, iemand die me heel goed kan aanpassen. En uh, heel gauw heb ik me ook aan dat gevangenisleven kunnen aanpassen. En toen heb ik me eigenlijk van begin af aan twee doelen gesteld. Die elkaar, uh, die, die, die, die elkaar niet tegenspraken. Het ene was dat ik... Uh, ...trachten zou zo te leven dat ik uh, lichamelijk en geestelijk uh, gezond zou blijven. Want uh, het was mijn plan. Uh, ik dacht dat ik niet op mijn benen de poort uit zou gaan... ...maar dat ik over de muur moest gaan. Dus, uh, dat was al vrij snel duidelijk. Hè? Ja, dat, dat, dat dacht ik eigenlijk vrij vroeg gedacht, had ik dat plan gevat. Ik wist dat ik niet uitgewisseld kon worden. Omdat als ik de, Engel, de Engelsen uh, wisselen geen Engelse onderdanen uit tegen anderen. Dat doen ze niet. Dus dat was uitgesloten. Want er waren mm, ook nog andere Russische spionnen, Russen. En, maar die zijn toen uitgewisseld. Eén. Uh, voordat ik ontvluchtte en twee. Veel jaren later, maar die zijn toch uitgewisseld. Uh, dus ik, mijn enige hoop was ontvluchten. Maar ik wist dat de autoriteiten, de gevangenisautoriteiten, uh, uh, daarop beducht waren. Dus erg op me paste. En dus het eerste wat ik doen moest was om me zo te gedragen dat ze al geleidelijk aan begonnen te geloven dat ik me bij mijn lot uh, neergelegd had... en dat ik uh, geen plannen had om uh, te ontvluchten. Bleek gedraagt zich in de gevangenis als het braafste jongetje van de klas. Dwars liggen kan zijn vluchtplannen slechts in de weg staan. En daar wil hij juist aan werken. In die gevangenis hadden ze een kantine. En die werd open elke week... En daar konden dan de gevangenen voor het geld dat ze verdienden. Dat was niet veel. Je kon niet meer verdienen dan tien uh, shilling in de week. Dat is een half pond in de week. Dat was natuurlijk erg weinig. Maar daar kon... En de meesten verdienden niet meer dan vijf of zes shilling. Daar kon je dan van alles kopen. Thee en koffie en koekjes en, en, en dergelijke dingen. Pindakaas en boter en zo. Die je dan extra bij je eten kon, kon, kon gebruiken. En ik werd benoemd tot, tot uh, de, de man die dat winkeltje uh, beheerde. En dat gaf me. En daar verkochten ze vooral ook tabak. Van die, uh, waar je sigaretten van konden rollen. Ook sigaretten, maar dat was te duur. De meeste mensen die kochten tabak. Waar ze zelf uh, sigaretten van rolden. En. Uh, omdat ik. Uh, ze wisten dat ik zelf niet rookte. En omdat de, de andere gevangenen. Dat, ik niet, dat ze me vertrouwden. Uh, als ze tabak binnengesmokkeld kregen... dan gaven ze die tabak aan mij. En die bewaarde ik dan in dat winkeltje. Want daar was toch te veel tabak. En dus ik werd een soort van bankier. <laughs> Begrijp je? Want, en dat gaf me ook vele... Uh, ik had vele contacten met de mensen... Uh, want die vertrouwden me dan hun tabak toe en dan, als ze het dan hebben wilden, dan gaf ik, gaf ik het terug aan ze en zo. Dus dat, dat was ook iets dat, uh, dat mij ook veel geholpen heeft, denk ik. En dan hielp ik mensen met, uh, want er waren veel mensen die nauwelijks lezen of schrijven konden, die waren er ook. En die moesten dan een request indienen en die wisten dan niet, natuurlijk niet hoe ze dat opstellen moesten. En uh, die officiële taal, en die dat kende ik natuurlijk, dus toen heb ik het een hielpje met die requesten opstellen en zo. Uh, dus zo kreeg ik erg veel verbindingen in de gevangenis. Uh, en ik had ook goede be betrekkingen met de, met de gevangenbewaarders. Want zoals ik zei, ik was geen lastige gevangene, dus daar waren ze dan al, al, al blij mee. Dat, dat uh. gaf minder werk. Ja. Uh, en toen, maar tegelijkertijd, begon ik uit te kijken naar mensen... die me konden helpen om uit die gevangenis te komen. En dat heeft me natuurlijk... en daar heb ik erg veel geluk bij gehad. Uh, maar nu waren er uh, ongeveer twee jaar nadat ik daar in de gevangenis was... kwamen daar uh, mensen van de antinucleaire beweging. De anti... Uh, nucleaire bombeweging. Die, waren, die hadden uh, verzocht een, een, een Amerikaans vliegveld in Engeland binnen te dringen om daar op de uh, uh, landingsbanen uh, te gaan zitten zodat die vliegtuigen met ato atoombommen niet, niet konden landen. Nou, dat is natuurlijk niet gelukt, maar ze zijn gearresteerd en doordat ze dat geheime uh, object binnengekomen zijn, uh, werden ze uh, veroordeeld... tot uh, 18 maanden gevangenisstraf. En uh, dat waren mensen, no, jonge idealisten, dat met links... Ze waren geen communisten, dat moet ik erbij zeggen, helemaal niet. Maar ze hadden toch zelf linkse ideeën. En uh, ze waren erg tegen de bom en tegen de autoriteiten... En uh, die werden, waren veroordeeld onder dezelfde wet als ik. Uh, de staatsgeheimen. En uh, dezelfde procureur-generaal... die, die, die uh, trad tegen hun op en ze hadden ook dezelfde advocaat. Dus er waren veel dingen die we gemeen hadden. En zij beschouwden zich als politieke gevangenen... en ze uh, beschouwden mij ook uh, als een politieke gevangene. En... Uh, maar zij waren in die, die, die afdeling, in dat deel van de gevangenis voor mensen met korte straffen, want het was maar 18 maanden. Ik was in die hal met lange straffen. Maar omdat we, eh, beide, eh, omdat we in die groepen deelnamen aan dat muziekgroepje... en aan dat literatuurgroepje, ontmoeten we elkaar daar... bij die groepjes na het, na het avondeten... En, uh, of na de T, zoals dat uh, heette. En uh, zo leerden we elkaar kennen. En. waren we elkaar sympathiek. En werden we bevriend. En uh, hebben we veel van gedachten gewisseld en zo. Maar de gevangenisautoriteiten, die, die zijn er eigenlijk niet achter gekomen. Want die dachten, hij, hij woont in één gedeelte en die, die wonen daar. En het feit dat we elkaar. Uh, kenden en, en veel met elkaar omgingen... dat is eigenlijk niet zo tot hun doorgedrongen. Dat was later van veel belang. En toen hadden ze dan hun straf uitgezeten en toen gingen ze weg. En toen namen we afscheid en toen zeiden ze tegen me... als je er ooit aan denkt te ontvluchten... dan zijn we altijd bereid je te helpen. Dus toen wist ik dat er mensen waren... waar ik mee in contact kon komen buiten de gevangenis... En hele waardevolle mensen. Want dit waren geen misdadigers als de andere gevangenen. Want als je in de mis, handen van misdadigers komt. zelfs als je, je bevriend zijn. dan moet je, weet je toch niet hoe dat afloopt. Uh, dat kan waren, er ook geld gaan kosten. Ook. En dat oh. kan ook geld gaan kosten. En, en dit, dus dit waren hele. Dat was een hele grote. wat zal ik zeggen. Voor Steun. Mij, gesteun voor mij. En een grote. Uh, nou, Het dus heeft me erg meegezeten dat ik die, zulke mensen ontmoet heb... en dat die mij dat zelf aangeboden hebben. Maar dus ze gingen weg en toen uh, begon ik verder te kijken... want ik moest natuurlijk mensen hebben in de gevangenis... die mij konden helpen. En nou, ik verschillende mensen uh, als het ware uit die hoek bekeken. En uh, tenslotte. Uh, raakte ik bevriend met een jonge ier. Nou, en toen dacht ik dat hij wel iemand zou kunnen zijn... die mij zou kunnen en willen helpen. Waarom? Nou, omdat ten eerste waren we, waren we goed bevriend. Uh -huh. Ten tweede was hij iemand die uh, niet van de Engelsen hield. Die niet van de autoriteiten hield. Hij was heel intelligent. Uh, en... Uh, ik dacht ook dat ik hem vertrouwen kon. Want wat heel belangrijk was... want ik moest iemand hebben in de eerste plaats die ik vertrouwen kon... die niet onmiddellijk daarna naar de directeur van de gevangenis zou gaan. En zeggen. De tweede was het iemand die, die, zoals ik zeg, intelligent moest zijn en ondernemend. En ten, tweede, en ten derde iemand die zelf niet lang in de gevangenis bleef. Want anders dan zou het geen zin hebben. En hij was net liep tegen het einde van zijn straf. Dus toen heb ik hem uh, aangesproken op dit punt... en uh, gevraagd of hij bereid was me te helpen. En toen zei ik tegen hem, ja, het is natuurlijk een grote vraag van mij... je zal er waarschijnlijk wel over moeten denken. En toen zei hij onmiddellijk, nee, ik hoef er helemaal niet over te denken. Ik doe het. Ik doe het. Over de spoor terug van Hans o. Link over George Blake. Het tweede laatste deel zenden we volgende week uit. Het is een bewerking trouwens van een vierdelige serie... die in het geheel op onze site staat. En onze site is natuurlijk geschiedenis24.nl Over OVD. Tot zover OVT voor vandaag. Na het nieuws niet de perstribune, maar langs de lijn vanwege ajax Feyenoord. Wij zijn er volgende week weer met de laatste aflevering van de zomerprogrammering. Onder meer met profeten, Zieners en genezers over Jomanda. Wilt u ons mede, Doet u dat dan op ovt.vpro.nl. Rest mij u een goede zondag te wensen. En dat doe ik dus ook.